En inmiddels staat hij er helemaal klaar voor. Behind the wheels of steel of the wheels of plastic kunnen we het beter tegenwoordig noemen. Onze enige. DJ Dion zit niet. Come on. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, Ladies and gentlemen, we've got some turbulence. Oftewel de nieuwe plaats van Layback Luke op Mixmash Recording. Die hoorden we natuurlijk in de set van DJ Dion City En jawel, ik kijk naar de klok en die is bijna 11 uur. Dat betekent zometeen een fris, fruitig nieuw uur met DJ JK. Noss op in de mix, hou hem hier op jou, ZWM voort. Dit is het ritme van het. Met zometeen onderweer de nieuwe remix van DJ Raimundo track. Come on. En we gaan even kijken of er ook nog een paar leuke plaatjes van de stelt Miami. Sampler 2011 te vinden zijn in mijn cd-kast. Ik denk het wel. Dus hou hem hier.